een Klomp met het NOS-journaal. Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht hopen dat er binnenkort een wet komt... die een einde maakt aan hoge huren in de vrije sector. Het gaat om de wet betaalbare huur van demissionair minister De Jonge. Die wil de wet op 1 juli invoeren. Vanaf dan moet er voor een groot deel van de vrije sectorwoningen... een maximale huur gaan gelden. De Eerste en Tweede Kamer moeten er binnenkort nog over stemmen. En de steden hopen dat ze ermee akkoord gaan. Want nu zijn er nog helemaal geen regels over de huurprijs, zeggen de gemeenten. VVD-leider Jeschul Gus is positief over de formatiegesprekken met PVV, NSC en BBB. Op het eerste partijcongres sinds de Tweede Kamerverkiezingen... zei ze dat er een goede kans is op een vruchtbare samenwerking. Jeschul Gus wil een kabinet met PVV, NSC en BBB, alleen gedogen. Daar is binnen de partij veel kritiek op. Amerika verwacht niet dat Oekraïne grote terreinwinst zal boeken in de oorlog met Rusland... De VS werkt daarom aan een nieuwe strategie, schrijft de Washington Post. Volgens anonieme bronnen komt de nadruk in dat tienjarenplan te liggen op verdedigen. Het nieuws is niet officieel bevestigd, maar sluit wel aan bij de verwachting van analisten. Bij het vastgelopen tegenoffensief heeft het Oekraïnse leger zware verliezen geleden, net als de Russen. De Oekraïne heeft niet genoeg militairen, wapens en munitie om opnieuw zo'n grote aanval te lanceren. Ruim 6 miljoen Nederlanders vinden social media als WhatsApp, Facebook en TikTok een gevaar voor de mentale gezondheid. Blijkt uit landelijk onderzoek dat vandaag verschijnt. Ruim 2 miljoen mensen hebben door sociale media keuzestress en ze zijn bang om iets te missen. Vooral de generatie millennials van 29 tot 44 jaar en generatie Z, 15 tot 28-jarigen, voelen zich ongelukkig. Tieners zitten het meest op sociale media, bijna drie uur per dag. Het weer droog met volop zon en 8 graden. Vanavond weinig bewolking en blijft het ook droog. Het koelt daardoor snel af naar temperaturen rond het vriespunt. Morgen meer bewolking, maar ook nog geregeld zon en maximaal 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 as I said the story too baby now I got the flow, cause I know it from the start, Maybe when you broke my Control, and all the nasty things you've done know. So baby, listen carefully While I sing my comeback song Your life's a me. She said she'd never turn on me Your life's a man But you do, but you do. Your life's a man All this pain you said I'd never be Your life's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 Good nieuws van Pete Piper and here is Amy McDonald's. All the wind whistles down the cold dark street tonight, and the people they were dancing and to the music vibe, and the boys, just the girls, with the curls in the hair. While the shot and it just said way over there, and the songs they go out of each one better than before. And you're singing the songs thinking this is alive. And you wake up in the morning and the hippos twists size weave. Well,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 Jij loopt net hier voorbij, maar hij maakte met een mooi die naar nou een mooi voorzet, mooie aanval. Maakt er die 2-0, dus we, zijn, en we gaan de rust in met een 2-0 voorsprong. Nou, dat horen we heel graag uh, van jou, Piet. Mooi bericht zo uh, vlak uh, voor rust. En uh, ga lekker genieten van uh, de rust in de tweede helft. Dan uh, gaan we hier weer spreken. Komt goed allemaal. Oké, okay, okay. dankjewel. Hoi. Nou ja, we hebben het over carnaval, het kindercarnaval van 11 tot uh, uh, 14 februari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 Marie waar ik ook zit, of sta, of wandel. Aan mijn blonde lieveling, een puur gladde heen. Dan is het spookje vaag, worden wij een paar en blijven bij elkaar. Hey. Kleine blonde Marianne en waar ik op zit, of sta, of vandoor.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 En toen draaide ik een uh, plaat uh, erachteraan. Volgens mij was het 15 miljoen mensen, klopt ja. en oh, dat? En ja. dat was ook meteen jouw eerste plaat? Uh, dat, ja, dat zou kunnen, dat weet ik niet Ja, dat, uh, dat, ja, ja. dat was het mooie daarvan. Ja, dus ja. Uh, ik ga nu we weer jouw eerste plaat uh, raden, zo duidelijk. <laughs> Die ga je nooit raden, nee? dat is zo te moeilijk. Oh. Nee, Oké, okay. <laughs> nou meestal is het een uh, inkomendje, toch, of niet?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 Zonder zorgen, nergens aan denken, even maar stoppen, om bij te tanken. Flitsende lampen, een motor die draait, toch waarschuwt een haan in je hoofd die kraait. Ik weet nu, dat er een engel bewaardoor bestaat. Je kunt haar niet zien, als ze zachtjes tegen je praat.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 Je kunt haar niet zien als ze zachtjes tegen je praat. Ik weet het ook, en dat zo'n engel bewaard op je let. Ik kan het weten, ik ben er zelf eens doorgerend, gered. juist van Rob Switch, vanavond weer het jaarlijkse mooie evenement.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 Pride, there's a chance you're mine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 Helemaal goed. Ik ga mijn best doen. <laughs> Oké, okay, tot ziens hè. Oké, okay, <laughs> Dankjewel Lea, hoi. doei. <laughs> That I flex on the track, conclusion rampage, We can work on point with the knife I stop for my lip. That be rollin' the mad joints. So put your hands in the ear. Cause there's a party over here, so grab yourself a beer. I'm within get our feet for roar. I'm with it, so let me put my big brown beef for roar. I'm covered with the disco, I can flip soap. I'ma drop a solo tip. Sorting for the hoodies in the crowd. Let me your ear, so I can turn the party out. Till tomorrow afternoon. Cause when I crash my skills, no one leaves the room. Today Can you feel the mask goes coming with the FIFA, FIFA, FIFA?